Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van de NOS op 3. Een AZ-supporter die zich vorige maand tijdens de wedstrijd tegen West Ham United flink heeft misdragen... moet acht dagen de cel in en krijgt een taakstraf van 150 uur. Vandaag krijgen nog zes anderen hun straf te horen. Tijdens de wedstrijd braken ze door de hekken en bestormden de tribune waar ook familie en vrienden van de Engelse spelers zaten. Ook zouden ze ME-agenten hebben mishandeld. In Oekraïne bereikt het water nu het hoogste punt na de verwoesting van de grootste stuwdam van het land bij Gerson. Een heel groot gebied is getroffen, vertelt mijn collega Gien. Ja, het helpt vaak om het te vergelijken met, met landen die we kennen. Het zou ongeveer een gebied zijn, de helft van België ongeveer... dat onder water dreigt te komen staan. Het is voornamelijk het deel aan de, de, de zuidoostkant dat in Russisch handen is. Dus juist eh, het gebied dat de Russen zelf nog bezetten. Daar dreigen de overstromingen. Honderden bewoners van omliggende dorpen zijn uit hun huis gehaald. Of er dood of gewonden zijn weten we nog niet. Uitval van treinen, personeelstekorten en snijden in de dienstregeling. NS heeft vorig jaar niet goed gepresteerd... en krijgt daarom een boete van 1,5 miljoen euro van het kabinet. Zegt mijn collega Ewout Kivit. Het kabinet gaf NS tijdens de coronapandemie veel staatssteun En die kregen ze ook vorig jaar nog in 2022 met als voorwaarde... dat de dienstregeling minimaal dezelfde omvang moest hebben als het jaar daarvoor. Nou, dat is dus niet gelukt door dat personeelstekort. De NS hoeft het geld trouwens niet over te maken, maar moet het boetegedrag gebruiken om de dienstregeling te verbeteren. En een van de meest beruchte spionnen uit de Amerikaanse geschiedenis is overleden. Some breaking news here. Robert Hansen, an FBI agent turned spy for Russia, has been found dead in his prison cell in Colorado. Robert was FBI-agent en verkocht zeker 16 jaar lang stiekem geheime informatie de Russen verdienden daar meer dan een miljoen mee. Hij werd in 2001 betrapt toen hij een tas met geheime documenten achterliet in een park. Hij kreeg toen levenslang opgelegd. Hij werd 79. Het weer op veel plekken lekker zonnig. In het noorden iets bewolkter. Later vanmiddag in het oosten en zuidoosten ook wat wolken. Het is een graad of 23. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooi van de ANWB. In Noord-Holland rijdt het even langzaam op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Tussen Westpoort en de A10 staat 3 kilometer. Je hebt daar 5 minuten vertraging. Door Bergingswerk is de N197 Heemskerk richting Beverwijk afgesloten. Tussen Wijk aan Zee en de A22. En tot zover de verkeersinformatie. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. En zomerhits.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 a little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 nei visori le chiavi che apriranno i suoi per imparare a rispettare questa inquietudine tra noi, poi strapperò dalle mie lacrime le cose che non osavo dire.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 Trasformerò se vuole, saremo indivisibili, estremi, indispensabili. Non parleremo più di ieri, farò di noi il mio domani, certo.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 Toe, die momenten, die stappen, die momenten, die stappen, die momenten, die stappen, die momenten, come Sto pensando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 Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Hoewel er nog geen bewijs is, gaan ook Nederlandse politici ervan uit... dat Rusland de stuwdam in Oekraïne heeft opgeblazen. Zo noemt VVD-kamerlid Brekelmans het oorlogsmisdaden van Rusland. En zegt D66-kamerlid Pater Notte dat dit past bij de tactiek van de Russen. Een man uit Herugowaard moet acht dagen de cel in voor geweld tijdens de wedstrijd van AZ tegen West Ham United. Hij krijgt ook 150 uur werkstraf. Er staan vandaag nog zes anderen terecht voor geweld tegen de politie, stewards en fans. In een pagina grote advertentie in kranten doet Groningen een oproep aan de Tweede Kamer. U bent AZ, schrijft de provincie. Vandaag debatteert de Kamer over het parlementaire enquêterapport over de gaswinning. Net weer veel zon en maximaal 26 graden in Limburg. Op de Wadden een stuk koeler. Zon, zee, En het geluid van de zomer op ZFM. Hoor, hoor je nu overal. Ieder en maal weer. weer. Zon. Thank you.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 Cosa che fatto, fatto io però chiedo regalo, sorriso io ti parbonato su questa amicizia nuova pace sì, perdono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 Sul qualche fatto è fatto, e io però chiedo. Scusa, regala il mio sorriso, io ti porgo una. Rosa, su questa amicizia nuova pace, sì. Rosa, perché so come sono, infatti chiedo. Sul qualche fatto è fatto, e io però chiedo. Scusa, regala il mio sorriso, rosa, io ti porgo una. Rosa, su questa amicizia nuova pace, sì. Rosa, ja. ti perdono, qui l'inferno no. Una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 Che fatto fatto io però chiedo, regala il sorriso, io ti Su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono, infatti chiedo. questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo. Se quel che fatto è fatto, io però chiedo. Regala nel sorriso, dodi borguna. Su questa amicizia nuova pace sì, perché so come sono infatti chiedo. Un Een hete zomer met GFM, Zon, Zee, Zandvoort en zomerhits! Er zijn hier zoveel mensen zo gestoord. Ik breng mezelf er door. Oh mijn god, wat is het geloofd? Het lijkt hier wel op Jordi's Shore. Elke keer dezelfde diepen, letterlijk dezelfde liedjes. Zo gaat dit elke keer. En hier staan we nog mijn Maar dat is een zaad en ik. Mijn bier is doodgeslagen, ik drink Paco's om de prik. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Mijn ruggen ga, mijn ruggen ga. En ik... Ah, doe nog maar één gele jongen. Mijn god, waar ben ik weer aan begonnen? Nou ja, als FOMO-mens was... FOMO mens.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 Twee. Hey, en waar is dat feestje met iedereen die hey, geen ruggen gaat? Hey. Alle clichés, we snellen één keer, hey, zing met ons mee. En hier staan we dan, mijn ruggen gaat en ik. Mijn bier is doodgeslagen, ik drink bakko zonder preken. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Dit is de ruggegaat Remix ja. Waarom ben ik elke keer weer bang dat ik iets mis? Maar de ruggegaat Remix Ik wil niet meer weten wie ik ben Ik heb plantstekken van een sigaret In gloed, op open, mijn witte binnen over hem Maar kepje tot de Lovanese, volan in de polonaise, Impatience slowly creeping.